Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Hogescholen en universiteiten kunnen vanaf volgend jaar... topsporters extra tijd geven om hun studiepunten te halen. Nu moeten topsporters, net als alle andere studenten... in het eerste jaar voldoende punten halen om door te mogen studeren. Voor topsporters is het vaak lastig om sportactiviteiten te combineren... met het gewone lesprogramma. Het kabinet wil voor hen de studieregels daarom soepeler maken. De Eerste en Tweede Kamer moeten het plan nog wel goedkeuren. Een ronselaar voor de strijd in Syrië is veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Hij heeft geprobeerd een meisje van 14 uit Brussel te werven voor de jihad in Syrië. Via berichten riep hij haar op de mensen dood te schieten die de moslimburgers doden. Na een ontmoeting, die eindigde in ruzie, bleef de man van 22 haar berichten sturen en ook aan haar broer. De dader heeft bekend dat hij het meisje en haar broer heeft bedreigd, maar hij ontkent dat hij haar wilde ronselen. De man is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich ook laten behandelen. en in gesprek gaan met een islamdeskundige. Een vliegtuig van United Airlines. dat onderweg was naar Amerika, is hals over kop teruggekeerd naar Schiphol. Vijftien mensen aan boord waren onwel geworden. door zuurstofgebrek. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Een passagier zegt tegen de NOS dat ze duizelig werd. en niet goed meer kon zien. De landing bij terugkeer op Schiphol was zo gehaast... dat het vliegtuig daarbij mogelijk een klapband heeft opgelopen. Het weer. Buien met kans op hagel en onweer. Vannacht minder buien, maar in het oosten en noordoosten... kan het plaatselijk nog wel wit worden. Morgen zijn er eerst vooral buien in het noorden, later in het hele land. Het wordt morgen 3 tot 5 graden, maar bij neerslag wordt het in die gebieden kouder. Zondag is het tamelijk bewolkt bij een graad of vier. Plaatselijk is dan nog steeds wat neerslag mogelijk. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMEB. In de Randstad staan 41 files, iets meer dan 200 kilometer. Vooral rond Den Haag en Rotterdam is het druk. En tussen Utrecht en Breda. Maar bij Amsterdam is niet zoveel aan de hand. Tenzij je naar Den Haag rijdt van tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk... drie kwartier in de file door een vrachtwagen met pech die daar stond... Bij Leids Dam om precies te zijn. Als je doorrijdt naar Rotterdam sta je ook nog een keer 20 minuten in de file bij Den Hoorn. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum... Bijna een half uur in de file tussen Hendrikje door Ambacht en Abblasserdam. Nee, Sliedrecht Oost. Ik vergeet bijna de A12, Arnhem-Den Haag. 20 minuten extra tussen Houten Oost en Harmelen. Dan de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Abblasserdam. Een half uur erbovenop door een pechgeval. De A16, rotterdam breda Bij de Van Brinoorbrug een kwartier vertraging. En ook op de A20 rond het Herbergse plein is het daardoor heel druk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Knooppunt-Gorkum... zijn ze aan het bergen na een ongeluk. 20 minuten extra. En de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. 20 minuten in de file na een ongeluk. Maar dat is wel van de weg af. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu. Zandvoort draait door. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, ook namens mij. Goedemiddag. Ja, Een iets andere opening dan normaal, maar dat <laughs> komt eigenlijk omdat Hans ons gruwelijk in de steek heeft gelaten ja. vandaag. Ik mis echt, echt heel erg mijn dansshow. Je dansje. Ja, ja, ik ben meteen van slag, of je? Ja. Nou, je, blijft Oei, hem ook, je blijft hem ook missen, want ik ga hem niet doen. <laughs> Dat wist ik al. <laughs> goed zo. Maar is al niet te min. We gaan veel doen vandaag, volgens ja, mij. Ja, we gaan het uh, instrumentaal doen. De column van Marco. De groenteman. Jeetje man, weet ik veel wat we allemaal gaan doen. Heel veel. Kleine gedroggie. Kleine gedroggie komt ook langs. Ook nog. Uh, ja. De ja. verzoekplaats ik kom nog langs. Ook dat ik nog, man, ma, ma, ma. Die oh. zei ik net. Ja. Oh, had oh, je? Ja. Ja, ja, als je in herhaling. gaat vallen, beginnen. Dan, dan... Ja, precies, doe maar. <laughs> Wat heb jij uitgezocht als eerste Kijk, nummer? X's en O's. Als hij dat doet, ah, doet het wel, hoor. Hij doet het wel. Hij op, komt wel. Het duurt even. Hè. Meestal met X's, Die uh, laat je meestal in de steek. Ja, dit is, <laughs> okay, dit, dit slaat volgens mij meer op uh, de X's en de O's. Ja, nee, die snap uh, ik. Wel. Oh, je, je snapt dat. Ik hoef zoveel minder uit te leggen nu uw hier. I never yeah. Kelly ja. King. En dat ik, nogmaals, het gaat niet over je ex. <laughs> Want dan had ik heel anders gereageerd. Maar het gaat over je ex. Uh, Hoe dan? Nou ja. Om mm. zullen we het gewoon gezellig houden? Ja, laten we okay, dat doen. En dat maar vind doen. ik een fijn plan van je. Ja. <laughs> ja, ik kan dat wel. Noem ja. maar wat nieuws uit de regio. Ja, nou ja, wat ik net al hoorde op, de, op het nieuws was van uh, Schiphol. Dat een vlucht van United Airlines op weg naar het vliegveld Newark bij New York is vanmiddag rond kwart over drie teruggekeerd op Schiphol vanwege een incident. Volgens woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland... zijn er 15 mensen onwel geworden vanwege zuurstofgebrek. Ook was er volgens de woordvoerder sprake van oververhitting in het landingsgestel, maar dat zou, zo ver bekend, niks met het zuurstofgebrek te maken hebben gehad. Het zou inmiddels weer goed gaan met de onwelgewonden geworden passagiers, want ze zijn op de luchthaven opgevangen. Een woordvoerder van Schiphol kan bevestigen dat het vliegtuig is teruggekeerd en het toestel maakte een harde landing, waardoor er een kleine brand uitbrak in het landingsgestel. Dat kon snel worden geblust door de brandweer, al dus de woordvoerder. Ook kreeg het vliegtuig door de klap een lekke band. Dat zou je gebeuren, zeg. Het is wat je noemt een adembenemende vlucht. Ja, zo de ja, mythus. Nou ja, dat, uh, veel plezier als je nog. Wij geven hier binnenkomt. een belevenis die je niet snel zal vergeten. Ah, dat klopt. Kabang, ja, ja, precies. Ja. Maar uh, ja, leuk is anders. Ja, die hebben we wat te vertellen vanavond. Ja, precies. Nou, um, Wolfjes van Selina Gomez. In your eyes there's a heavy blue want to love and want to lose sweet divine the heavy truth what do i want don't make me choose Voor <lacht> degene die meekijken op internet... het was geen applaus voor Celine Gomez. Nee. Hij ziet ze ook niet vliegen. Alhoewel, nee. ja, nou, ik zag ze wel, wel. vliegen. Ja, en ja. Serieus, er vloog hier een mug rond in de studio. Ja, ja roep muggenjacht. Dat is ook weer, weer wat anders. De storm van gisteren. Die is natuurlijk niemand ontgaan. En er zijn echt miljoenen berichtjes uh, te vinden op het internet daarover. Ja, het ja, leukste um, vond ik... Uh, het was weer voor stormtroepers. <laughs> ja, leuk hè? Ja, uh, in Haarlem um, was iemand ontroostbaar. Uh, en wel Pim Wanrooi is dat. Hij heeft een bloemenkiosk en die is vernield tijdens de zware westerstorm. Veel Haarlemmers leven met hem mee en willen graag helpen. Um, hij heeft 8000 euro nodig voor een nieuwe kar... en hij is daardoor een inzamelingsactie uh, begonnen. Uh, hij vertelde met een brok in zijn keel... dat er een boom op zijn bloemenkiosk aan het Emmaplein is gevallen... Er zijn geen gewonden gevallen, gelukkig. Maar de kar is wel helemaal vernieuwd. Vernieuwd. Ja. Dat is moeilijk. Ja. Nou, maar hij is ook wel een soort van vernieuwd. Hij, hij is, is een heel nieuw uiterlijk. Ja. Hij is gewoon stuk. En dat is makkelijker. Um, er zat een aparte meterkast in. En een koeling. Ja, vind zo'n kar maar terug. Maar goed... Um, op Facebook uh, zijn er veel mensen die met hem mee hebben geleefd. En die, die zijn uh, de inzamelingsactie begonnen. Nou, goeie... Ja, lief, goeie hè? Goeie ja, vind ik wel erg aardig. Zeg, het is tijd voor... Uh... De Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ro-kwaai zijn geworden. Dat ja, precies. Nee, ik heb niks uitgezocht. Hans? Hans heeft hem uitgezocht. Oh, Hans heeft hem wel en uitgezocht? Hans. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. wat is het verhaal wat Hans heeft uitgezocht? Nou, het verhaal waarom Hans hem heeft uitgezocht, dat weet ik niet. Het verhaal achter het nummer dat Hans ah, heeft uitgezocht. Oké, okay, dat is wat anders. Het nummer is van, uh, La Comparsa. Een zetzet in de maskers. Het is nooit een hit geweest. Hij komt pas terug in de top 2000 van uh, uh, uh, NPO 2. Ja. Voor de rest is het nooit een hit geweest. Dus uh, oh. uh, zo is hij bekend geworden. Okay. Het is een nummer uit 1962. Van uh, ZZ. Uh, oftewel Bob Bobé. Antiek. Alias. Ja, antiek. Zeer antiek. <laughs> het uh, doet me, deed me erg denken aan... Uh, uh, het deed me erg... Ik werd even afgeleid, sorry. Het deed me erg denken aan... Uh, uh, de uh, Shadows. Ah, oké. Okay. Ja. Mm -hmm. um, ja, nou, ga maar luisteren. Ja, kom maar ja. door. Uh, uh, voor wie de ZZ en de Maskers niet helemaal kent... ze hebben een, een, een, ooit een hit gehad, 1963. Tenminste, een hitje. Ook nooit nummer één gestaan of zo. Uh, ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van ja, jou. Ja, die kennen de meesten wel. Want ik ben hier ja. La Comparsa. In de solo -gitaar, hoorde je Jan de Hond. En Jan de Hond was samen met uh, Bob B. De, de, de, de frontman van ZZ en de Maskers. Ah, en okay. Ja, je gaapt. Zo'n ja, zo, zo, zo doodstuk was het dan nou ook weer niet, hoor. Nou, oh, ik, ik werd dan een beetje. Goh, was het in mineur geschreven? Ja, wel volgens mij wel. Het is een gebaseerd op een, uh, op een uh, pianostuk. Oh, wow. Daar is hij uh, origineel van. Maar het is vast knap geschreven, maar het is niet mijn dingetje. Nou, het eerste wat opvalt is dat de baspartij uh, al uh, zo goed is... dat menig hedendaags popidol daar uh, zijn vingers bij aan kan aflekken. <laughs> uh, maar goed, uh, yeah. dat geheel Dat geheel um, tezijde. We gaan gewoon vrolijk door uh, uh, met uh, Alien. Oh nee, Englishman in New York. <laughs> Stinkt.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 Ik In New York een stink. Goed nummer. Al. Ja, heerlijk een nummer. nummer. We zaten ook ja. lekker mee te zingen. Ja, zo. dat kunnen wij. Ja. Zeg in Haarlem is er vanmiddag een slachtoffer um, geworden van een gewelddadige woningoverval in een flat aan het Madrid plantsoen in Haarlem dus. De politie is nog op zoek jacht naar de dader. Rond kwart over drie vanmiddag viel de overvaller een woning binnen. Hierbij ontstond een vechtpartij waarbij de bewoner werd mishandeld. Het slachtoffer raakte daardoor licht gewond. Volgens de politie heeft de overvaller waarschijnlijk alleen een telefoon buit kunnen maken. Hij is na de beroving in onbekende richting gevlucht. De politie is op zoek naar de dader en heeft via burgernet een zeerlement verspreid van de man. De heer is licht getint en heeft donkere kleding aan. Heeft u tips, bel dan vooral met de politie 0800-48844. Maar en hij overvalt een flat en vlucht dan Hij is een woning overvallen. In een flat. Ah ja. En hij is in onbekende richting gevlucht. Ja. Volgens mij is hij gewoon naar beneden gegaan dan. Ja, dat gok ik van wel. Ja. Maar ja, je weet het niet. Dus dan is die richting wel bekend soort van, toch? Ja. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Maar goed, ik zeg verder niks, hè? dat weet je. Nee, doe ook maar niet. Uh, Wat doe jij de muziek, maar daar ben jij ja. zo goed in? GEM Sound Machine, Rhythm is going to get you. Met natuurlijk Gloria Estevan. Ja, geweldig mens lijkt me dat. Ja? Zo energiek, zo positief. Ja. Oh, ja. positief in alles. Ja, nou, dat dus, weet ik niet. Dus dat okay. hoop ik oh. niet in, ah, in ieder precies. geval. De kolle van de week van Marco Termes. Door Toet zijn. Gelukkig wij. Zet deur je een oud-Zandvoortse uitspraak. 2018 is voor mij goed van start gegaan. Het contract voor mijn nieuwe roman is getekend. Mijn uitgever is een toonbeeld van hoop. Budget voor promotie is er niet. Net als mijn vorige romans zal daardoor het nadeel van eerlijkheid... de diverse boekenverkooptop-tien-lijstjes niet bestormen. Inderdaad, een van de nadelen van eerlijkheid. Ik ben vaak rechtuit... En dat wordt een schrijver in het rijke grachtengordel-inteeltwereldje... van grote uitgeverijen niet in dank afgenomen. Mensen vergeten wat je hebt gezegd, maar nooit hoe je ze hebt laten voelen. Onthoud deze uitspraak, ze zal u nog van pas komen. Zelden zult u mij horen klagen over de geringe opbrengsten van mijn geesteskinderen. Klagen heeft geen zin... Ik schrijf niet om rijk te worden, dan weet ik wel andere manieren. Geld is een middel en geen doel. Schrijven is mijn raison d'être. Toen mijn prachtige Russische vrouw en grote liefde mij in 2006 volkomen gebroken achterliet, overzag ik de puinhopen die verliefdheid en goed vertrouwen kunnen veroorzaken. Op mijn zin, maar ik hou van je, kreeg ik het snoeiharde antwoord, sometimes love is not enough. Machteloos stond ik in de gang en zag hoe ze voorgoed de deur achter zich dicht trok. Met veel geduld heb ik het contact tussen ons gaande weten te houden. Het gaat haar uitstekend. Ze leidt het leven dat in haar plannen voor ogen stond. Dat is fantastisch. Wie of wat ze ook is, ze heeft ballen van staal in haar slip. Duizenden kilometers van huis in een vreemd land een schitterend bestaan opbouwen. Je moet het maar doen. Een ander zijn geluk gunnen heeft mij geestelijk rijk gemaakt. Mensen hebben elkaar niet. Hooguit hebben we elkaar lief, heb ik daarover geschreven. Ik bedenk die zaken niet slechts voor anderen. Deze kernachtige analyses houden op de eerste plaats mijzelf overeind. In de gang zei ik tegen mijn appartement met geesten en prachtige herinneringen... nu ben ik aan de beurt. Uiteindelijk ben ik geworden wie ik was. Twaalf literaire werken in twaalf jaar. Willen is kunnen. Het belangrijkste bestanddeel van schrijver is ijver. Doelgerichtheid met doorzettingsvermogen koppelen aan liefde en talent... dat is voor mij groot succes. Kijk niet om in wrok. Overwin jezelf. Heb lief. Groei. Bloei. Aldus Marco Termes. Zie sí. De Scorpions vroeg iemand aan mij. Ja, dit, ja, daar leken ze een beetje ja. op naar mijn gevoel. Maar ik vind dit zo'n lekker nummer. Uh, dit is het ook wel. Maar ja. dit is onze eigen Adje van de Berg ja. Burning Heart. Heerlijk. Ja. En, uh, een soort van tranentrekker is het wel. <laughs> ja, en lekker een meezinger gewoon. Ja. ja. Um, ik heb nog een oproep van de politie. Dit keer vanuit Hoofddorp. Uh, voor vrijwilligers. <laughs> nee, personeel. helaas. Nee, luister, ze zijn op zoek oh. naar getuigen van een brand op de Etapalmstraat in Hoofddorp. De politie gaat er namelijk vanuit dat de brand is aangestoken. Rond drie uur afgelopen nacht kreeg de politie melding van een brand in een woning. De voordeur van het huis bleek in brand te staan. Het vuur was gelukkig snel geblust. De bewoner van het pand was wakker geworden van een klap. Ze had een oranje goedje gezien bij de voordeur... en daarna was ze met haar huisgenoten via de achterkant van het huis naar buiten gegaan. Mensen die meer weten over de brand of over het ontstaan daarvan... kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0-megahonderd-8844. Mensen... Ja, ja, ik zeg maar niks. Nee, hey, doe maar de, niet. Heb hey, hey, je <laughs> hey, die nog? Oeh. Ah, Ja, tuurlijk. De gaan we meevallen. Echt zo'n zo goede zo vakantie je? <laughs> ja, ja. <dat> is <laughs> Baby, Orkesta Poncella, Nou, dat klinkt zo Zweedse als het maar kan, hè? Vind je niet? Ja, zoiets, ja. ja. Hey, uh, speaking of, um, um, uh, je hoorde nog van de week een verhaal. Er is een goochelaar. Ja. Die uh, werkt op een cruiseschip. Oké. Okay. Prettig, want dan, uh, het verdient lekker. Je komt nog eens ergens. Maar goed, uh, weet je, hij heeft elke keer ander publiek. Ja. Nieuwe cruise van het publiek. Mm -hmm. Dus hij heeft eigenlijk... niet zoveel behoefte aan, aan om zijn act te veranderen. Dus dat blijft allemaal nee, een beetje hetzelfde. Ja, ja, precies. Ja. En wat wil nou? De kapitein van het schip... Mm -hmm. die heeft een papegaai. En die papagai die <laughs> ziet die act. Dag in, dag uit. Week in, <laughs> week uit. Maand uh -huh. in, maand uit. Dus dat komt zijn papagaai neus wel uit. En al na gelang de, de, de, de tijd voor... heeft hij ook wel best wel door... hoe die trucjes in elkaar zitten. Ja. Dus gewoon om te. Narren. Als die goochelaar zijn trucje doet, dan zit. Ah, het is niet dezelfde hoed. <laughs> het is niet hetzelfde doekje. Ze bergt het onder tafel. Dus hij gaat ja, echt de ah, vogeltruk die... zitten vergallen. Ja, die, die mm -hmm. goochelaar die had best een. Um, lelijk woord, hekel aan die papegaai. Ja, nou, wil dat maar wat geval. Het schip komt in een storm terecht en zinkt. Mm -hmm. En um, onder de overlevenden zijn de papegaai en de goochelaar. Uiteraard. He, uiteraard. Ja. En die zitten ook op hetzelfde stukje wrakhout. Tuurlijk. Dus die goochelaar die kijkt vuil naar die papegaai. En die papegaai kijkt net zo vuil terug naar die goochelaar. En die papegaai kijkt nog een stukje vuiler en, en agressiever naar die goochelaar. En die kijkt ook weer een beetje agressiever terug. En dat gaat zo een paar uur, gaat dat door. En net als die goochelaar wat wil zeggen, zegt die papegaai, oké, okay, ik geef het op, daar heb je het schip gelaten. <lacht> Ja, ja, ja, tijd Ja, voor muziek, denk Je ik. Je de muziek van de week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Ja, Daar ben ik dus. <lacht> ja, ik vind ja. het nog steeds bijzonder als mensen jou braaf Ronald noemen. Ja, lief hè? Ja, ja, ja verbazend wel... zelfs. Ja. Ja. Verba verbazend. Maar um, wat heb je voor en toe, ja. wat ik uitgezocht? Heb. Wat mm -hmm. ik uitgezocht heb is een nummer van Aerosmith. I don't wanna miss the thing. Uh, iedereen kent dat nummer wel. Ja. Uh, dat komt uit de film Armageddon. En Armageddon is een, een rampenfilm. Er komt een enorme asteroide op de aarde af. En natuurlijk moet de aarde gered worden. Dat lukt ook op het eind. want anders dan is het een Amerikaanse film, dus het moet goed aflopen. Ja. Uh, persoonlijk vind ik het een onthutsend slechte film. Ja. Uh, Reuze voorspelbaar. Uh, tartend met elke natuurwet. Hij mag voor mij ook niet uh, de, de, de, de, de. Persoonlijk, dan, hè? de titel science fiction dragen. Want het zit niks science aan. Nee. Uh, fantasy klinkt beter. Mm -hmm. Maar uh, het acteerwerk, is dat nog uh, matig. goed te keren? Ja, de, de, de, de Bruce Willis doet een poging. Maar dan houdt het ook wat mij betreft redelijk op. Nou ja, Bruce Willis is vooral wel grappig om naar te kijken. Meestal zit hij toch wel mooie rollen neer. Ja, ik weet niet of je het... Hij heeft, um, ik heb deze niet het, gezien hoor. Het, het is, hoor, dus het het weet het is niet. allemaal een beetje eenpot nat vind ik persoonlijk van mm, okay. Bruce willen Hij mm -hmm. varieert niet echt. Maar goed, maar dat nummer zelf? Mijn mening al, maar, maar, ja, dit is de grootste hit van Aerosmith. Ja. Yeah. Dus I don't wanna miss a thing. Overigens detail, de dochter van uh, uh, Steven Tyler speelt in de film. Oh, oké. Okay. Stay awake Just to hear you breathing Watch you smile Tim van Steven Tyler is niet te missen, ja. hè? Ja, bijzonder, hè? Is de rubber Trouwens, Wat ik ook wel heel bijzonder vond, wist jij dat uh, Willem-Alexander in Schalkwijk is geweest afgelopen woensdag? Oh, zet hij ja. een fietsen achterna? <laughs> nou, hij bracht een werkbezoek aan het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. Tijdens een rondleiding door de wijk sprak hij met buurtbewoners, professionals en jongeren. Het bezoek was goed geheim gehouden, zo bleek uit de reactie van een vrouw achter de balie van wijkcentrum De Ringvaart. Zij zegt, ik wist dat er een zekere Wouter Kolmees zou komen, maar hij is wel een beetje veranderd nu. Het werkbezoek aan Schalkwijk is er één uit een reeks. Ook in de wijken in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven hebben zijne majesteit op bezoek gehad. In iedere wijk gaat hij in gesprek met bewoners om er zo achter te komen in hoeverre zij zich thuis voelen in hun wijk. Nou, ja, dat is toch wel bijzonder als je ineens uh, Willem-Alexander in zijn ogen staat te staren. Tuurlijk ja, is dat een gewoon mens, ja, maar toch, precies. weet je? Ja, ja. Nee, je verwacht het niet. Nee, maar goed, dat, ze wachten mij ook niet. Nee, maar ja. daar zijn mensen dan ook niet zo van onderste boven. Je haalt de krant niet, dus dat scheelt ook. Uh, maar nee. Um, nee, ja, die, die, nou, bijzonder. Ja, bijzonder. Ik ben wel een van de weinigen die ooit volgens mij tegen uh, Alexander heb gezegd van... Jo, uh, er so is op, je staat in de weg. <laughs> ja. Waar gebeurt. Ja, het zou zo uh, kunnen, ja. Uh, uh, uh, niet omdat ik hem herkende, maar uh, omdat ik hem te laat herkende en hij daadwerkelijk in de weg stond. Ja, ja. ja shit en, happens. Ja, ik kan het niet helpen. <laughs> en daarna heb ik toch nog een soort van carrière gehad. <laughs> ja. Ook nog? Ja, ja ik kan So Nee, niet om het te standen, maar weet jij wat Hans is? Het, ik heb geen idee. Jawel. En dus ik, heb hoor je toch jou, ik hoor jou en mezelf niet. Kan dat kloppen? Nee. Oh, nou, dat is spannend dan. Ja Goed. maar het is, is wel een feestje als je jezelf niet hoort. Hoor. <laughs> ja, dan moet jij alleen naar jezelf nou, luisteren, ik, Dat nee, is ook Nee, ik hoor je wel, dus dat is weer mm. minder. Maar ik kan me wel ja. voorstellen, ja. Maar dit, um, uh, jij dat weet dus niet waar Hans is. Nee, jij wel dan. Nee, hij heeft het tegen jou gezegd. Niet tegen mij. Waarom? Heeft niet. Ja, ik weet, ik weet niet of hij ja, wel, dat het heeft vorige week weet weet heeft hij dat tegen mij heeft Ik weet alleen dat hij je gezegd. gezegd heeft dat hij er niet was. Maar waarom, weet ik eigenlijk Volgens niet. Volgens mij was het iets met zijn kachel. Oh, ging hij ergens in het verre wegje staan op zoek naar een nieuwe kachel? Ja, beneden Leeuwen, boven ah, okay. de Rijn. Maar Beelma's. goed, hoe dan ook, wat dan ook. Hij laat ons gewoon in de steek. Wat is er yeah. nou toch? Ja. Yeah. Yeah. Wel erg. Ja, ja. Ik hm. we ja, de, de, de, de, gewoon de volgende keer vragen of je in drie fouten het op zijn knietjes wil indienen of zo? Is dat wat? Oh, dan val jij stil. Ja, ik denk dat ik dan enorm glazen krijg met, met Jannie, dus dat gaan we niet doen. Oh nee. nee hey, um, dat is we waard. zijn er bijna aan het eind van het eerste uur. Ja. Ik zeg heel vaak: hé hey, um, en dat gaan we niet meer doen. Um, <laughs> <laughs> um, we, we gaan eruit met uh, Big Girls Don't Cry van Virgie. En dan horen we elkaar weer na reclame. Dat in is de goed, dus wel, ja. Tot straks. Na na na da, da The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, babe With myself in center, clarity, peace, serenity.